In een videoboodschap zegt hij tijdelijk een stap opzij te doen. Poetstemont schuift de separatist Jordi Sanchez naar voren... om het regiobestuur te gaan leiden. Probleem is wel dat Sanchez in Madrid in voorarrest zit... voor het medeorganiseren van het referendum over onafhankelijkheid in oktober. De Spaanse regering heeft al gezegd niet akkoord te gaan... met een benoeming van Sanchez. Poetstemont leeft in ballingschap in Brussel... omdat Spanje ook hem wil vervolgen.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 Ga ervoor. Het begint op marktplaats. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl. Gute Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte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 De boot is aan. Rusland laat niet langer met zich zollen. Uit het Westen komt alleen maar bedreigende narigheid. En dan heeft hij Geert Wilders pas drie dagen op bezoek. Goedenavond, welkom bij dit Oog op Donderdag. En ja, dat zou je net zien: beginnen wij ons eindelijk weer wat veiliger te voelen. Gaat Vladimir Poetin staan dreigen. Maar goed, dat veiligheidsgevoel dat vandaag in de Veiligheidsmonitor aan de orde was, waar gaat dat eigenlijk precies over? Zeven arrestaties zijn er inmiddels verricht naar aanleiding van de moord op een Slovaakse onderzoeksjournalist. Wat weten we? En we spreken een architect die helemaal op eigen houtje ging kijken wat onze jongens qua wederopbouw nou eigenlijk voor elkaar hebben gekregen in Afghanistan. Dat allemaal. En een optreden van Ronald Snijders. Nee, niet die van de fluit. Na de nieuwsoverzichten van vandaag. Donderdag 1 maart. It's time. We Donald Trump heeft gesproken met de NRA over strengere wapenwetten. Volgens de Amerikaanse president is deze lobbyclub machtig, maar niet zo machtig als hij. They have less power over me. I don't need I don't, what do I need? Maar niemand hoeft bang te zijn voor de macht van de wapenlobby. Some of you people are petrified of the NRA. Je kan be petrified. They want to do what's right and they're going to do what's right. I really believe that. I think it was a very good lunch. De provincie Flevoland gaat de grote grazers in de Oostvaardersplassen bijvoeren. Particulieren deden dat toch al, maar dat was niet de enige reden volgens deze ambtenaar. Maar ook het feit dat er een enorme druk is hier op het personeel van Staatsbosbeheer, de boswachters. En die druk wordt heel erg groot. In de Volksmond heet dit zwichten voor bedrijving. De ambtenaar houdt het liever ambtelijk. Nou ja, het is meer een situatie creëren... die zorgt dat we op een beetje ordelijke manier... ermee om kunnen gaan. Een actievoerder viel niet over de term zwichten... maar over een heel ander woord. Ik las net ergens op internet las ik van... Uh, soft staatsbosbeheer zwicht voor zijkwijven. Liever een zijkwijf dan een harteloze hufter. Deze vrouw trekt zich het lot van de grazers enorm aan. Honger, noem ik het echt. En uh, ik... Ik, talen staan in mijn ogen, weet je dat? Als je zo met beesten omgaat, dan ben je niet goed bij je hoofd. En van zo'n vrouw verwacht je dat ze de hele week al illegaal hooi over het hek heeft gegooid. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zelf niet heb neergelegd, omdat ik weet dat er bekeuringen opstaan. Maar er zijn ook mensen die minder om de dieren geven. Er zijn er gewoon te veel. Dat is het gewoon inderdaad. En ja, dan zeg ik nou, laat maar afsluiten. En een verslaggever wilde wel eens weten... hoe ver de dierenliefde van deze mevrouw ging. Voert ze de vogels bijvoorbeeld? Ja, ik bedoel, ja, dat doe ik altijd. Ik bedoel, ik heb een vogelhuisje met voeren en zo... en ik geniet van de vogeltjes, dat zeer zeker. En toen zat ze vast. Maar dan worden ook de zwakke vogeltjes... Ik verwachtte deze... Ik verwachtte <laughs> dit al van... Je pakt me op mij geworden, prima. Daar ben je een interviewer voor. Rond plassen en meren klonk het vandaag vooral zo... Veel schaatsliefhebbers konden niet wachten. Ik, bedoel, ik heb de hele week er al naar uitgekeken. Iedere keer kijk je van uh, kan het, kan het, kan het. Het kon dus. En hoe was het op het ijs? Koel cool. ja. en glad. En tot slot complimentendag. In verschillende programma's zag je deskundigen uitleggen... wat een compliment met je doet. Als dat beloningscentrum geactiveerd wordt... dan komt er een stofje vrij en dat heet dopamine. En dopamine geeft ons een lekker gevoel. En ook werd verteld hoe je een compliment moet geven. Dus staat iemand zijn auto te wassen, dan zeg je niet wat zit je haar leuk... maar dan zeg je bijvoorbeeld het wordt mooi. Maar geen enkele deskundige zei iets over de toon van een compliment. En juist daar hadden cabaretiers Mike Baudet en Kees Storm vast veel aan gehad. Jij bent niet alleen aardig, je bent mijn steun en toeverlaat. Alsof jij niet altijd voor mij klaarstaat. Ja, maar jij door dik en dun. Dus sta jij mij toch weer de hemel in te prijzen. Dat heb jij verdiend. Zal ik eens een boekje open doen over al jouw talenten. Over al jouw mooie eigenschappen. Over al die prachtige facetten. Aan die, aan die veelkleurige diamant. Die jouw persoonlijkheid heet. Hartstvriend! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nieuws in de krant vanmorgen. Gelezen door Marielle Hageman. Een Amerikaans bedrijf gaat, <coughs> gaat windturbines maken met wieken van 107 meter. Iets langer dan een voetbalveld, schrijft het Financiële Dagblad. Ze staan 260 meter boven het wateroppervlak... en zijn meer dan tien keer zo hoog als de eerste windturbine in de jaren 80. De aankondiging past volgens de kranten in de ontwikkeling... die de windindustrie kenmerkt. Groot, groter, grootst. Want voor windturbines geldt, hoe groter, hoe hoger de opbrengst. Waar de nieuwste generatie turbines komt te staan is nog niet bekendgemaakt. Het FD verwacht dat ze komen op de Noordzee, een van de verst ontwikkelde gebieden. De Britse schrijver Redmond O'Hanlon heeft zich de woede op de hals gehaald van de PVV in Almere. Dat valt te lezen in trouw. De Darwinist heeft de stad lelijk genoemd. O'Hellen is vooral bekend geworden met reisverslagen... waarin hij zijn zoektochten beschrijft naar dieren en gewoonten... die al zijn uitgestorven of uitgestorven leken. Nu is hij gastschrijver in Almere. Dat hij daar toch buitengewoon naar zijn zin heeft... komt doordat de natuur zo dichtbij is. Als hij burgemeester was, vertelt O'Hellen... dan zou hij de natuur de stad binnenhalen. Een verplichte tuin op elk dak en overal vijvers. Na nog een dubbele whisky fantaseert hij over Almere als een Indiaanse stad. Maak het centrum zo vies mogelijk, adviseert O'Hanlon. Laat honden, kippen, varkens, geiten, koeien, kamelen en olifanten... vrij rondlopen en scheiten. De rest volgt vanzelf, van virussen tot andere levensvormen. Zo raakt de stad in no time gevuld met leven. Waarom wekken sommige popartiesten zo'n diepe haat op? Die vraag stelt Volkskrant-journalist Robert van Gijsel zich... in een uitputtend essay. Aanleiding is dit nummer. Zoutelanden van bluff laat volgens de journalist bij de een... een warme verliefdheid aangloeien... Bij de ander jaagt het nummer een woeste haat aan. Die haat maakt dat je de simpele, maar effectieve woorden... ineens ziet als domme kromspraak of Sinterklaasrijm. En andere mensen krijgen woede aanvallen bij Phil Collins... Justin Bieber, Kensington of James Blunt. Een eenduidig antwoord op de vraag naar pophaat is er niet. Eén van de verklaringen is dat mensen de neiging hebben... zich te profileren door aan te geven wat ze niet goed vinden... denkt de Volkskrant journalist. Met de afkeer maak je duidelijk dat je aan de goede kant staat van de popgeschiedenis. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm up. De loose. De criminaliteitscijfers blijven dalen. Dat bleek ook vandaag weer uit de Nationale Veiligheidsmonitor. En toch blijft het personage mensen dat zich onveilig voelt min of meer gelijk. Hoe komt dat en wat moeten we aan met die gevoelens van onveiligheid? Dat ga ik vragen aan Remco Spithoven. Hij is gepromoveerd op Gevoel van Onveiligheid en nu Research Fellow aan de VU en hoofddocent aan de Hogeschool Utrecht. Goedenavond, Remco. Yes, goedenavond. Um, wat is de definitie van gevoel van onveiligheid? Oh man, heb je even. Uh, <laughs> nou, niet de hele avond, maar probeer het. Nee, nee, Kijk, het gevoel van onveiligheid gaat echt over heel veel verschillende thema's. Het is echt een samenhang, eigenlijk een brei van allerlei verschillende concepten. Als ik heel kort door de bocht ben... we denken dat het te maken heeft met criminaliteit, maar het is veel breder. Want, wat komt er allemaal nog meer bij kijken dan? Ja, allerlei vormen van modern onbehagen. We hadden het net even gekscherend over Poetin... Uh, dat, dat is iets wat op een grote afstand van ons leeft, maar wel iets met onze leefwereld doet. Mm. Um, maar ook dichtbij in de eigen buurt. Het is een super flexibel concept um, waar heel veel thema's aan raken. En daarmee is het niet strak te omlijnen. En dat is gelijk een van de uitdagingen ook bij de Veiligheidsmonitor. Ja, want uh, bij die Veiligheidsmonitor uh, voelt nu 35% van de Nederlanders zich wel eens... Onveilig en dat was 37 procent. Bij ik me meteen al vroeg of dat überhaupt wel een significant verschil is. Maar. Niet. Um, <laughs> maar zegt dat dan eigenlijk iets? Want daar wordt het alleen maar gekoppeld aan criminaliteit, toch? Of niet? Nou, niet, niet expliciet. Uh, dat is een, een brug die we eigenlijk allemaal automatisch uh, slaan. We denken bij het gevoel van onveiligheid heel vaak aan concrete angstige situaties die we zelf hebben meegemaakt. Maar echt het concreet expliciteren van uh, de brug tussen criminaliteit... en het gevoel van onveiligheid gebeurt bijna nooit in die onderzoeken. Dus het is heel onduidelijk waar het eigenlijk om gaat. Er wordt gewoon gevraagd, voelt u zich veilig ja, of onveilig? dat maar... is exact de vraag. Bij voelt u ver... zich wel eens onveilig, ja of ja. nee? Ja. <laughs> kan je ook een slecht huwelijk hebben. Ja, zeker. dat kan ja. alle kanten uit. Ja. Um, dus dat de criminaliteit, criminaliteitscijfers dalen en tegelijkertijd die onveiligheid niet heel erg veel uh, mm -hmm. daalt... dat is niet zo raar. Nee, want uh, daar hebben we heel lang onderzoek naar gedaan... in de traditie rondom fear of crime de internationale wetenschappelijke uh, tak van sport over onveiligheidsbeleving. En eigenlijk zijn we tot de slot som gekomen. Ze hebben iets met elkaar te maken, maar er zijn geen vanzelfsprekendheden. Het is niet zo dat als de criminaliteit daalt, dat men zich automatisch daardoor veiliger voelt. Voor het gevoel van onveiligheid spelen veel meer elementen een rol. Ja, kan, je, je noemde net uh, uh, mm -hmm. Vladimir Poetin. Nou, dat is, dat is erg ver weg, maar mm -hmm. um, wat kan je nog meer zeggen? Wat bepaalt nog meer dan een gevoel van onveiligheid? Nou, als Kijk, in mijn eigen promotieonderzoek heb ik het opgedeeld in verschillende lagen. Dus van de persoon zelf tot aan onderdeel van de buurt, onderdeel van de samenleving. En zie je dat eigenlijk voor het overgrote deel van de bevolking... het niet zo'n probleem is op het persoonlijk niveau. Uh, dat zie je ook terug in de veiligheidsmonitor... Um, maar voor het grootste gedeelte van de bevolking... is het echt een, een zorg over hoe de samenleving ervoor staat. Mm. En een zorg over waar de samenleving naartoe ontwikkelt. Dus het is eigenlijk meer een maatschappelijke zorg... hoe het zich uit in veelvoud aan thema's, de economie komt voorbij. Nou, Zo zijn er allerlei grote thema's waar mensen zich druk over maken. En soms ook terecht. Uh, en die hopen eigenlijk als het ware op. En... Het gevoel van onveiligheid functioneert in die zin als een soort spons. Die zuigt al die vormen van onbehagen aan, maakt er één mooi potje van. Ja. En dat is het gevoel van onveiligheid, zo noemen we dat. Ja. Nou, was er nog een andere vraag die ik had bij, mm -hmm. die, bij die dalende criminaliteit bijvoorbeeld. Ja. Want twee weken geleden was groot in het nieuws... dat, dat uh, nog maar 20% van de mensen aangifte zou, zou mm -hmm. doen. Um, dus die criminaliteitscijfers moeten we misschien ook tussen aanhalingstekens zetten... Nou, dat verschilt per type criminaliteit natuurlijk. Bij de zwaardere vormen van criminaliteit... echt geweldvormen, et cetera, woningen braak, is het aangiftebereidheid dus wel een stuk hoger. Uh, voor de veel voorkomende criminaliteit, fietsendiefstal... zeker zal het aangiftebereidheid een stuk lager zijn. Ja. Dus daar zit een verschil tussen. Maar de omvang van criminaliteit en het bestuderen daarvan... daar zijn we echt al jaren mee bezig om dat zo goed mogelijk te doen. Uh, maar, maar dat blijft, nou niet een helemaal nee. Nee. <laughs> blijft een uitdaging. Het blijft een uitdaging. Zou het zelf zo kunnen zijn... Het, als mensen in de krant lezen... oh, nog maar 20% doet, doet aangifte, mm -hmm. dus die criminaliteit daalt helemaal niet... dat dat jou dan weer het gevoel van onveiligheid versterkt? Ja, dat zou ook nog kunnen dat mensen dat soort uh, rare loops maken. Ik denk nee. niet zozeer dat mensen daardoor nou angstiger zullen zijn... voordat ze gaan slapen vanavond. Nee. Nee. Als, als jullie uh, dat gevoel van onveiligheid onderzoeken, hoe doe je mm -hmm. dat dan? Nou, wat we doen is daar in ieder geval... Uh, wat je moet zien, die veiligheidsmonitor heeft meerdere doelen. He, dus die, on, die meet ook slachtofferschap en aangiftebereidheid. Dat soort thema's. Mm -hmm. En een veiligheidsmonitor heeft een klein gedeelte, dat gaat over onveiligheidsbeleving. Wat je eigenlijk voor je moet zien, is als wij dit onderzoek doen. Naar veiligheidsbeleving is die vragenlijst net zo dik als de veiligheidsmonitor. Het is een onge ongelooflijk ingewikkeld fenomeen wat we bestuderen. Het heeft heel veel elementen vanuit de psychologie die daarop inwerken. Maar jullie gaan en daar willen voor communiceren. Dus jullie het gaan is een heel uitgeredder ja, voor een deel. Ja. Maar ik doe ook in wijken onderzoek die dus negatieve scoren in de veiligheidsmonitor. Ten opzichte van eerdere metingen. En en daar doen we het dan weer met interviews. Dus ah. het verschilt per setting hoe we dat aanvliegen. Maar eigenlijk is altijd het doel om een stap dieper te komen. In die interviews met burgers gaan we steeds op zoek... naar waar lokaal nu eigenlijk de schoen wringt. Want dat verschilt per wijk enorm. Ja, geef eens een voorbeeld van twee, twee grote verschillen... tussen regio's of wijken of... Nou, een voorbeeld uh, wat we hadden was een wijk... Uh, daar ging het gevoel van onveiligheid op buurtniveau... want daar vertrekken we altijd vandaan. Uh, dat zegt meer dan het algemene vraag van voelt hij zich wel eens onveilig. Um, we hadden een buurt uh, die zat voorheen netjes rond de 21 procent... Uh, voor de stedelijke setting waarin het was geen enkel uh, probleem... normale scoren en die piekte ineens naar 38 procent... van de mensen die zich wel eens onveilig voelden. De buurt was in reorganisatie... Dus mensen hadden voorheen hadden ze duidelijk herkenbare gezichten... op de galerij en op straat. Mm. Men dronk geen koffie met elkaar, waren niet de beste vrienden. Het was vrij anoniem. Maar door de reorganisatie van de wijk... verloren mensen de bekende gezichten op straat. Mm. En zag je eigenlijk dat die mate van anonimiteit... een ontzettend gevoel van zoals mensen het ventileerden, onveiligheid ja, ja. weer gaf. Um, nou, denken we bij onveiligheid meteen slecht, niet goed. Je mm -hmm. moet je veilig voelen. Is dat eigenlijk zo? Nou, zeker niet. Ik ben uh, voorvechter om op een andere manier... naar dit fenomeen te gaan kijken. Als je namelijk kijkt naar hoe wij deze informatie tot ons krijgen... is het eigenlijk een schets van hoe het eruit ziet en die kleuren wij vanuit onze eerste opvattingen over het onveiligheidsgevoel negatief in. Ja. Een donker kleurtje hanteren we daarbij. Maar als je burgers zelf vraagt om het in te kleuren en wat dieper erop door te gaan... zie je dat mensen het eigenlijk heel positief benoemen. Hun gevoel van onveiligheid maakt dat zij op routine wijze eigenlijk waakzaam zijn... en daardoor heel veel ellende voorkomen en op afstand houden. Met andere woorden, dat gevoel van onveiligheid heeft voor die mensen zelf een hele positieve werking... En ook in objectieve zin zou je er veel voor kunnen zeggen... dat door je gedrag aan te passen je ook heel veel gelegenheid tegengaat. Met ja. andere woorden, je gaat gewoon je eigen slachtofferschap uit de weg. Dus misschien is het wel zo dat hoe groter het gevoel van onveiligheid... hoe lager de criminaliteit, want dan letten we beter op. Uh, daar, zo zou je hem kunnen inkleden, maar geen oproep om dat gevoel van onveiligheid... nou uit te gaan vergroten, maar laat hem zoals dat hij is. Maar kleur hem wat positiever in, dat is het doel. Oké. Okay. Hartelijk dank, onderzoeker Remco Spithoven. En ik zei het al, we hebben uh, muzikale gast... Ronald Snijders, cabaretier, komiek, absurdist, uh, taalkunstenaar... en nu dus ook zanger. Goedenavond, Ronald. Ja, goeie avond, Kirsten. Ja, zometeen gaan we een uh, diepte-interview doen... om erachter te komen wat, uh, wat hier nu weer aan de hand is. Maar <laughs> je hebt twee muzikanten bij je. Stel ze even voor en zing. Uh, dat is Erik Verwij op toetsen, blazers, bas, alles. En Bram Knol achter het drumstel. En wat is het eerste nummer? Ik hou van een hert. Ik hou van een hert. Ik hou van de maan. Ik hou van een Escher tekening op een banaan ik hou van een vis in een lege kom ik hou van de wolken ik hou van de zon ik hou van een deur ik hou van de wind die ik zojuist gelaten heb bij het gezicht van een kind ik hou van de mensen die ik niet ken. Ik hou van het water waarin ik zwem. Ik hou van patat, met. Ik hou van bi. Zonder en de berusting na het zien van een wereldwon. Ik hou van de treindeur, ik hou van de tram, ik hou van een tosti, vet kaas en hem. Ik hou van een schelp, ik hou van de ge Vangenis en van een schil. De rij dat even snel opgehangen is. Ik hou van de brief bij een auto Ik hou van de regen. Ik hou van de zon. Ik hou van een contact man in een leegstaande flat. Ik hou van het meisje dat haar been heeft. Gezet. Ik hou van de achterkant van ieder leven, want iedereen is alleen. En dat ik dat niet rijmen kan, hoort bij het systeem: iedereen is alleen. En dat je dat niet rijmen kan, van New York tot Amsterdam, van Shanghai tot Hogeveen, dat is geen probleem. Ronald Snijders, zometeen meer. Morgen worden er in Bratislava, maar ook in andere Europese steden... demonstraties gehouden uit protest tegen de moord... op de Slovaakse journalist Jan Kuciak en zijn vriendin. De politie gaat ervan uit dat hij is vermoord... vanwege het stuk waar hij mee bezig was. Over die moord en dat artikel ga ik het nu hebben... met Slo Slovakije-kenner Abraham Muller. Goedenavond, meneer Muller. Goedenavond. Uh, Kuciak, ja, hij deed onderzoek naar corruptie met EU-subsidies in uh, Slowakije door de Italiaanse maffia. Um, hij was dus bezig met een artikel... en dat onafgemaakte stuk is inmiddels geplaatst. Wat, wat voor beeld komt daaruit naar voren? Uh, daaruit komt uh, nou heel duidelijk naar voren... dat de, de Italiaanse maffia... en dan heb je over de... de, de, de de krachtigste, de sterkste maffia, wel ligt van de wereld. De, ik, ik, ik lees even voor met een moeilijk woord. De Ndrangheta? Is dat zo? De Ndrangheta, ja. De Ndrangheta? Dat is uh, die. Um, nou, die vindt overal waar uh, landen. Um, waar, waar corruptie welig uh, uh, vinden ze altijd uh, uh, vast. Uh, uh, vaste grond, ja. uh, vast voet aan de grond. Ja, en, en uh, dat was dus ook in, in Slowakije het geval. Het stuk dat nu gepubliceerd is heet Het model de maffia en de moordenaars. Uh, dat model en Maria Troskova. Dat is interessant. Hè? Leg even uit wie zij is. Nou, ze zijn, ze zijn deze maffiamensen, deze, deze Italianen... Zijn een 10, 14 jaar geleden zijn zich gaan vestigen in het oost van Slovakije. Daar hebben ze allerlei landerijen opgekocht. Daar hebben ze allerlei elektriciteitscentrales op biogas. Uh -huh. Zonnepanelen en dergelijke um, uh, landerijen hebben ze, hebben ze daar um, geplaatst. Uh, onder andere met, uh, met geld van Europa, van uh, eurofondsen. Uh -huh. En ze hebben... Uh, toen een, een dame gecontacteerd. Uh, die hebben ze aangenomen als assistente. En die is na een half jaar alweer weggegaan... en die is boven water gekomen als assistente van uh, de premier uh, uh, Fietso. Mm -hmm. uh, sterker nog, die, uh, die heeft zich kunnen vestigen... in de Binnenlandse Veiligheidsraad van de premier. Mm. Dus heeft uh, toegang zeg maar, tot zeer gevoelig materiaal... Mm. En men kan zich afvragen of dat, of, dat, of dat toeval is. Want dat is het natuurlijk niet. Nee. Want die Italiaanse maffia weet wel heel goed hoe zij zeg maar, via hun tentakels... overal door die overheid heen ja. Uh, ja, de macht kunnen besturen. Dus hoe heeft meneer Fietzo op dit nieuws gereageerd? Die, die heeft gereageerd dat hij een miljoen euro uitlooft... voor, degene die, voor de tip die, die leidt tot aanhouding van de moordenaar. Mm. Um, niemand gelooft erin echter dat dat gaat lukken. Uh, men zal waarschijnlijk de usual suspects vinden... zoals in, in Rusland, hè, de Tertsjene, of hier zal het misschien een Albaniër zijn... of een, een andere arme drommel. Maar wie er echt achter zit, wie de opdrachtgevers zijn... Uh, dat, zal, dat zal waarschijnlijk nooit opgehelderd worden. Ah. Omdat deze regering, omdat deze overheid... op dit moment door en door zelf corrupt is. Een minister van Binnenlandse Zaken... Uh, die verantwoordelijk, uh, verantwoordelijk is voor de politie... Um, uh, de hoofd van de politie zelf... dat zijn mensen die, die volstrekt niet het vertrouwen van, van, van een groot deel van de bevolking heeft. Maar, men, men vertrouwt er niet in. Er zijn vandaag al zeven mensen opgepakt. Hè? Wie zijn dat? Dat zijn zeven Italianen. Hmm. Dus in het oosten van Slowakije, daar zit deze Antonin Vadala bij. Dat is een zakenman man uh, die, die uh, banden had ook met die mevrouw, met die mevrouw Tjorskova. Ja ja ja. ja, ja, ja. Die zijn dus vanuit Italië gezonden naar, naar Slowakije. Want ik zeg, ze zullen ook in andere landen zijn waar uh, corruptie welig tiert. Hmm. Um, en. Um, ja, die zijn, die zijn aangehouden. Men uh, weet er verder niet veel van. Uh, het, ik denk dat, dat deze... Zouden deze Italianen erachter zitten... Oh. of zou zelfs misschien de regering... en ik er zeker zin ze achter zitten... Uh, achter de moord op deze journalist... dan heeft men waarschijnlijk niet de impact... Uh, uh, de impact van de voorstellen die dit, die dit heeft op deze maatschappij. Maar wat natuurlijk... heeft het voor impact? Morgen is er dus weer een demonstratie in Bratislava. Hoe, uh, hoe reageren de Slowaken erop? Het is, het is gigantisch. Ik kan niet zeggen... we hebben hier in Nederland natuurlijk twee moorden gehad. Hè, op Theo van Gogh en uh, op, op Pim Fortuyn. Ja. Twee politieke moorden, kan je wel zeggen. Dat had een grote impact. Het heeft een veel grotere impact. Een moord op een journalist in een democratie... dat is een regelrechte aanslag op de vrije pers. Een regelrechte aanslag op het vrije woord... Uh -huh. Um, het is een jonge vent. Daarbij is ook zijn, zijn vriendin geëxecuteerd. Uh -huh. uh, dit is, dit is, uh, dit is uh, gigantisch. Uh -huh. Veel jonge mensen die iedere dag nu de straten op gaan. Uh, de, de 17 ambassadeurs, overigens van EU-landen. waaronder de Nederlandse ambassadeur, die vandaag ook een minuut stilte bij een monument in Bratislava uh -huh. hebben betracht. Uh, dit, dit ziet er. Dit ziet er. Uh, ja heel, heel ontroerend uit hoe de ja. bevolking zeg maar, dit opneemt. Ja, dat Want, was... Ja, nee, gaat ja. Want je moet zien, deze landen... we kunnen het ook hebben over Polen, uh, Hongarije, Tsjechië... Ja. Slowakije, dat zijn die vier landen van midden-Europa... die worstelen allemaal in feite met hetzelfde probleem. Ze hebben daar die oude generatie nog... die opgegroeid is onder dat communisme... dat door en door corrupt is. Maar je hebt ook een nieuwe generatie, een jonge generatie... de jeugd, zeg maar, de stedelijke bevolking. Nou ja. Die heeft gereisd, die is in Europa geweest. Die wil een ander leven. En uh, dat is een zekere 50-50... Situatie nu. En, en op een gegeven moment uh, nou ja. maken deze mensen deze oude garnituur. Die laatste der Mohicanen, die maken geen kans meer. Die nee. zullen op een gegeven moment weg moeten. Nou, u noemt uh, de, de, de steun vanuit Europa voor, voor het onderzoek. Laten we heel even luisteren, want het ging er in het Europees parlement vandaag ook over. Dit parlement heeft taken tough action when this happened in Malta. En we moeten do the doen om hetzelfde te doen. Uh, also when this happens in the Slovak Republic. Ja, ze verwijst, uh, de, deze spreker verwijst naar de moord op een journalist op Malta. Die ja. ook onderzoek deed naar, uh, naar corruptie daar. Uh, de afgelopen oktober was dat. Uh, het Europees Parlement gaat dus ook een onderzoek instellen. Wat gaan zij precies onderzoeken, weet u dat? Nou, ik weet in ieder geval dat Europol heeft toegezegd om um, um, um eventueel te assisteren he, bij het onderzoek naar de moord. Hmm. En Verder is er het Europees Bureau van Fraudebestrijding. Uh, die heeft toegezegd om ook erop toe te zien hoe deze Eurofondsen in, in het oosten van Slowakije door die Italianen zijn, uh, zijn gebruikt. Dus, dus Europa zit er wel op dit moment bovenop. En dat moet oh. ook wel, vind ik. Want lijkt mij, dat zal, zullen ze in Slowakije ook wel vinden omdat uh, men dat vertrouwen in het politieonderzoek zelf helemaal niet heeft. Nee, uh, nogmaals. U zei net, die, die oude garden, die, uh, ja, die moeten echt plaats maken. Er is één minister afgetreden, omdat hij zei ik wil niet verantwoordelijk zijn uh, in deze regering ja. voor een land wat, waar zoiets gebeurt. Zit, de, de, de is er is de roep om uh, aftreden van de regering, zit dat erin? Uh, de grootste coalitiepartner van, van, uh, van uh, de premier. Uh, die zou graag willen zien dat de minister van Binnenlandse Zaken aftreedt. Dus de, de man die verantwoordelijk is voor de politie. Um, en men verwacht eigenlijk dat deze coalitiepartner, als deze minister niet aftreedt, zelf uiteindelijk de coalitie zal uitstappen. En ja. dat dat natuurlijk tot een uh, kabinetscrisis gaat leiden. Oké. Okay. Goed. Uh, hartelijk dank voor uw uitleg, Abraham. Ja, Mullen. dank u en u hoorde hem net al, Ronald Snyder, samen met Erik Verwij op toetsen en Bram Knol uh, op de drum. Ronald, um, je was er bijna niet... want je, was, je raakte gisteren uh, in je theatershow je stemmen kwijt. Ja, in Venray speelden we. En uh, na de pauze, uh, halverwege de tweede set was het ineens bestemd, begonnen een beetje te begeven. Dus het oom. En soms dan komt hij weer, weer terug... s'nachts. En vanochtend was hij dan nog niet eigenlijk. Hm? Dus in de loop van de dag is hij... enigszins hersteld. Het is nog niet de oude. Maar hoe heb je de show afgemaakt dan, gisteren? Uh, schreeuwend, nee. Ja, nee uh, nog Tommy wel wel een achtig uh, man. <laughs> ja, nee, met gebaren. Nee, dat, ik, was nog wel te verstaan, hoor. ik was nog wel te verstaan. Maar okay. je weet niet precies welke noten je pakt. Zeg maar. Dat is heel gek. Dat heb je een soort slijm op je. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Huh. Ja. Het, het, uh, het eerste lied wat we net hoorden, dat, dat komt uit je show, wel, Welke Show. Um, dat is de titel, ja, Welke ja, Show, van ja. de show. Ja. En dat heb je nu, samen met het nummer wat we zo meteen gaan horen, neem ik aan, uitgebracht op single. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Uh, ja. ja, nou, het was eigenlijk. Waarom moeten cabaretiers ook altijd zingen? Ja, ja dat, nou ja, ik vind het nou, het zit in het programma. En ik dacht, het is leuk om dat een keer echt een, daar eens een keer een mooie studioopname van te maken. Met echte blazers. En uh, dus ik zei, dus ik zei van, nou, ja, misschien is dat leuk. En, en dat, dat hebben we dus nu gedaan. Ja. En, en nu mogen het hier live spelen. Dus mensen horen nu nog steeds niet die studio-opnames. Dus <lacht> dan... Maar er is een single van. Dus mensen kunnen dit op uh, weet ik veel, iTunes of Spotify. Kunnen mensen dit uh, met de echte blazers horen? Het komt nu uit de. Een hele mooie kast. Ja, ik, ik, ik las dat uh, muziekkenners het misschien wel de belangrijkste plaat van snijders tot nu toe noemen, dus dat lijkt me een felicitatie. Ja, het is ook een waard. debuutplaat, dus dat was ook heel makkelijk <laughs> wat dat betreft. <laughs> ja, ja. Ik, ik kan het zijn dat ik net uh, in dat eerste nummer wat uh, Toon Hermans hoorde. Ja, nou dat klopt, ja, dat, Want uh, welke show is een beetje een, uh, mijn, mijn ode, zeg maar aan, aan Toon Hermans en dit liedje? Uh, ik hou van een hert, dat heb ik eigenlijk ook in 80, Toon Hermans uh, geschreven. Die hield ook al altijd van heel veel dingen, toch? Ik hou van ja. dit, ik hou van ja. dat. Ballonnetjes, ik... ja, ja, ballonnetjes. Ja. En um... En toen ging eigenlijk vanzelf ja, toen ging het al halverwege mis. Toen werd het al niet meer echt Toon Hermans, maar meer wat ik normaal gesproken doe. Dus dat, dat, ja, dat klopt. Het is wel begonnen als een soort ode aan, aan Toon Hermans. Ja, ja. Ja. En hoe, hoe was het? Want uh, we hoorden net wel iets van een big band... maar die kwam uit het uh, toetsenbord daar. Maar heb je het echt met een, met een echte big band opgenomen in de studio? Of? Ja, nou ja, dat, dat, dat kun je tegen, met, met, met, met blazers en saxofoons kun je, allemaal, uh, je kunt dubbelen en zo. En dan, wordt het, dan, dan, dan klinkt het heel goed, ja. En, uh, een trombone. Ja, ik vond het wel te gek, hoor. Ja, ja, ja. ja, dus ja, ja. Je had daar helemaal geen ervaring mee om zodanig in een studio te staan met muzikanten. Nee, nee met, met, met deze twee gasten, die hebben het dus ook, op, uh, die hebben het ook opgenomen. En, uh, maar sowieso, hoe, hoe we het spelen live, het klinkt ook als een big band. Ik, toen ik hen voor het eerst samen hoorde spelen, toen dacht ik ineens maar wacht eens even. Je kunt dus met twee muzikanten kun je dus een hele big band faken. Ja. En dat is wat we dus iedere avond doen in theater. Maar het is het leuk voor als je het in de studio doet, dat je dat dan nog, nog een eer, nog keer extra aandikt natuurlijk. Ja. Is de, wordt dit het begin van een muzikale carrière? Uh, uh, nou, dat, dat weet ik niet. Ik, uh, het lijkt me wel leuk om, om iedere keer maar een single uit te brengen. Een hitsingle. Iedere keer een hitsingle. Ja. ja. ja. Okay. Dubbele A-kant. Ja. Ja. Ja, wat, uh, wat wordt de tweede A-kant die jullie ja, gaan spelen? Ja, dat is ook al zo'n prachtig nummer. Uh, het gebouw. Twee mensen kunnen samen veel meer dan één gebouw. Bijvoorbeeld barbecuen of knopen leggen in een touw. Dat heb ik een gebouw nooit zien doen. Daarom zijn wij mensen bezig. Zelf nog geen twee meter. Het bedenken van een grap is gebouwen nooit gelukt. Mensen kunnen beter grapjes maken dan pak weg een viaduct. Maar hoe hard wij zelf ook lachen. Een flat vindt nooit iets leuk Zij staan stil en zijn afwezig Flats zijn nooit echt met ons bezig Snijders met Erik Verweij op toetsen en Bram Knol op de drum. Hartelijk dank. Graag En het gebouw is eigenlijk wel een heel goed nummer... voor het gesprek wat we nu gaan voeren. Want we hebben een architect in de studio. Het was een zogenaamde wederopbouwmissie. Het verblijf van de Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Oeruskan, maar is er nog wel iets over... van wat Nederlandse militairen daar hebben opgebouwd? Je krijgt uit berichten in de media soms de indruk... dat die hele missie wat dat betreft voor niets is geweest. Architect Jan-Willem Petersen trok naar Oeruskan om met eigen ogen te bekijken wat er nou wel of niet gelukt was. En wat blijkt, er is echt nog wel iets positiefs te melden... over wat daar is opgebouwd. Een foto-expositie van de ijs is vanaf morgen te zien... in het Nationaal Militair Museum met de titel Urusgan. Nou, En jan Peters is hier. goedenavond. avond. Samen met de conservator van dat museum, Dirk Staat. Ook goedenavond. avond. Um, ja, meneer Petersen, wanneer dacht u... ik ga eens in Oeroeskan kijken? Um, dat was in uh, 2015, toen iedereen er al vertrokken was. Uh, alle Westelingen, alle militairen en NGO's. Ja. Um, dat was eigenlijk de enige manier om te achterhalen... Van wat is nou de daadwerkelijke impact van, uh, van de missie die we daar hebben onder, ondernomen. Ja, nou zou ik denken... Uh, een rondreisje in kan. hoe doe je dat? Ja, het was, uh, was zeker geen, uh, geen vakantietripje... Maar het was ook eigenlijk de enige manier... om een soort gestaafd antwoord te krijgen op de vraag van... wat is de erfenis die daar nog, die daar nog over is. Ja. Uh, toen werd besloten om op eigen initiatief naar kant te trekken. En heb je alle... geprobeerd om, om dat via Defensie te doen of via hun contacten? Of moest het gewoon op eigen gelegenheid? Ik heb het op eigen initiatief ondernomen. En gedurende het onderzoek, het veldwerk... heb ik daar steun van gekregen, Buitenlandse Zaken... en het Stimuleringsfonds Creative industrie. Ja, en hoe, hoe ging dat in zijn werk dan? Uh, je, je, je, je, je, kan je daar gewoon rond gaan reizen? Uh, wat voor maatregelen moet je nemen? Uh, ik, had, um, ik had het geluk dat ik daar heel goed uh, ben geïntroduceerd door Hans Stakelbeek. Hij was daar veel geweest. Uh, Wie is dat? Zo, uh, hij is een uh, fotograaf uh -huh. die uh, veel voor buitenlandse zaken heeft kunnen betekenen. Gedurende de missie. Uh, zodoende had ik heel veel contact met uh, de lokale bevolking. Hebben uh, heb een baard laten staan. Lokale kledaar aangetrokken. Uh, in uh, een, een noodgang wat uh, pas toegeleerd. Uh, en zo die kant op gegaan. En uh, mm. daar geland en, en onder de lokale bevolking. En met de, loka de lokale bevolking op kunnen trekken. Uh, om zo de Nederlandse projecten te achterhalen. Ja, want ik, ik begreep dat, dat u zelfs een... Uh, Pak had laten maken speciaal uh, in, in de Oeroesgan snit. Ja, ik maar zeggen. dat klopt. Ik heb, uh, voor, ik heb mijn eigen lokale uh, snit in, uh, in een kabel laten aanmeten. <laughs> en um, <coughs> hoe, hoe ging u daar te werk? Uh, hoe lang bent u er geweest? Hoe vaak bent u er geweest? Uh, wat hebt u allemaal bezocht? Um, eigenlijk sinds 2010. 13 kom ik gemiddeld zo twee maanden per jaar wel in, uh, in Afghanistan. Uh, ik heb ruim twee maanden door, uh, ook door Urskan kunnen trekken. Uh, de verre districten waar eigenlijk weinig mensen, zeker geen Westelingen, zijn geweest. Hmm. En in totaal heb ik meer dan 40 uh, Nederlandse projecten weten te uh, bezoeken en inspecteren. En wat voor soort projecten zijn dat over het algemeen? Dan, dan moet u denken aan scholen, wegen, klinieken, gevangenissen, rechtbanken, fabrieken. Dus eigenlijk alles wat uh, de drager vormt voor, uh, voor de maatschappij. Ja. En wat was het algemene beeld? Dan gaan we zo meteen wat meer in op de details. Uh, eigenlijk tweezijdig. Dat Oersekan uh, een enorme transitie heeft doorlopen. Dus van hoe wij het als, uh, in 2006 aantroffen. En, en nu. Uh, ja, dat is een wereld van verschil. Uh, en wat is het belangrijkste uh, verschil? Ehm... Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, bijna elk openbaar gebouw dat er staat... is, uh, is daar tot stand gekomen met, met westerse hulp. Uh, er ligt een wegennet, ze hebben elektriciteit... er zijn communicatievoorzieningen, dus uh, uh, whatsappen met Urskan... Uh, met is nu goed mogelijk. Mm. Uh, ja, Dat was natuurlijk ondenkbaar in uh, 2006. En dat is allemaal dankzij Nederlandse en misschien daarna... Canadese en Amerikaanse aanwezigheid? Ja, in ieder geval de westerse ondersteuning. Dus die transitie was ondenkbaar geweest zonder westerse inbreng. Ja, en, en meer... meer in detail uh, als het gaat om de wederopbouw van de Nederlanders, wat, wat voor gebouwen zijn dat of, of zijn het wegen of waar gaat het over? Uh, heel gevarieerd palet. Uh, men heeft daar bijvoorbeeld een provinciale gevangenis gebouwd, een vliegveldterminal, uh, markten aangelegd, uh, veel scholen, uh, ziekenhuizen. Uh, dat, soort, uh, dat soort projecten hebben ze ge gebouwd of in ieder geval geïnitieerd. Ja, en functioneert dat allemaal nog? Een deel functioneert en een ander deel uh, functioneert zeker niet meer. Uh, dus er zijn zeg maar twee kanten van het verhaal. Als je kijkt ja. naar de algemene ontwikkeling van Ouderschans zijn er echt stappen voorwaarts gemaakt. Ja. Als je kijkt naar individuele projecten zijn er nog een hele hoop zaken te leren hoe we een duurzamer resultaat van toekomstige ministers kunnen bereiken. Geef eens een voorbeeld van iets wat er helemaal mis is gegaan. Wat, wat trof je aan? Tof, u aan, Een, u aan, ik, ja, een heel interessant ja. voorbeeld uh, van een, is een schooltje in de Derefshan-vallei. Dat is een zwaar bevochtigd gebied. Uh, dat is uh, ooit opgezet door de Nederlandse Provincial Reconstruction Team. Uh, dat schooltje is inmiddels vervallen tot, tot een ruïne. Uh, en wat daar interessant aan is... is dat uh, niet zozeer het eindresultaat uh, belangrijk is... maar van hoe komt het nou dat projecten soms wel functioneren en anders niet... Uh, en in dit geval is het is verval van het schooltje te boek gegaan als uh, uh, oppositie van de taliban. Want zij zouden tegen meisjesonderwijs zijn, tegen ja, educatie aan ja. zich. Uh, maar uh, in de praktijk bleken dat uh, de, het schooltje was opgebouwd met te dure materialen. Zeldzame materialen, dus metalen balken, uh. Uh, houten kozijnen. Die hadden de lokale bevolk, uh, bevolking uh, uit het gebouwtje gestript. Niks taliban. Niks taliban. Niks taliban. En wat is er goed gegaan? Uh, een van de grote succesprojecten van Nederland is de Technische School uh, in de hoofdstad van en Koud. Uh, daar zijn vele honderden mensen opgeleid tot uh, Timmerman, uh, elektricien, noem het maar op. Huh. Minister, Staat, u bent uh, behalve conservator van het Nationaal Militair Museum zelf ook, militair historicus. Hè? Is, dit, is dit eigenlijk een normaal beeld voor uh, zo'n missie? Uh, de helft gaat goed en de helft mislukt? Nou, ja, dit zijn al best goede cijfers. Ja? <laughs> nee, maar het wist natuurlijk sterk. Maar je ziet in de, in de militaire geschiedenis... en ook in de, in de moderne militaire geschiedenis... Dat, dat, um, dat lessen vaak opnieuw geleerd moeten worden. En uh, het sympathiek aan het werk van Jan Willem vind ik... dat die heel erg daarop zit. Hè. Wat, wat kun je er nou van leren? Want ja. het is helemaal niet gek om te denken... dat we misschien over een jaar of twee jaar of vijf jaar in Syrië... ditzelfde soort werk moeten gaan doen. Ja. En ja, dan is het wel goed als je... zoals de Amerikanen zeggen... hit the ground running... Ja. En, en niet weer opnieuw uh, het wiel uit moet vinden om maar eens een vreselijk cliché uh, te gebruiken. Maar dat is wel een beetje zo. En uh, ik heb zelf ooit iets over nieuw gedaan. Nou, ja. daar zie je dat ook. Uh, uh, en uh, uh, moe moeilijke omstandigheden. En zeg maar vanuit Den Haag een soort van. Ja, een moeite om te begrijpen waar het eigenlijk om gaat. En ja. en ja, dat vertellen we ook in de expo. Dat. Um, um, het was aan het begin zeker een vechtmissie. Hè, zou je kunnen mm -hmm. zeggen, de eerste periode. Maar na een week of zes begon er al vanuit Den Haag uh, gebeld te worden. Van, Hoeveel scholen staan er al? Ja, ja. en nou, nou begrijp ik dat de omstandigheden overal weer, weer anders zijn. Maar wat zou de algemene les zijn die, die je moet leren? Uh, we hebben een stuk of zeven geformuleerd, geloof ik, in de tentoonstelling. Okay. Maar... Uh... Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Of niet, je kan ze alles even noemen. Maar ik ben wel benieuwd wat Jan Willem daarvan vindt. Eentje is bijvoorbeeld, kijk naar de lokale omstandigheden. Ja. Nou, Jan uh, Willem zit hier toevallig. Ja, dus ja, wat vindt hij ervan? dat even goed, hè? <laughs> ja, er zijn veel, veel zaken om te leren. Maar bijvoorbeeld één, het belangrijkste is levermaatwerk. Weet je, er wordt heel veel vanuit generieke principes gehandeld... die niet uh, passend zijn, niet afgestemd zijn op de lokale context. Mm -hmm. Maar ook zoiets bijvoorbeeld als dat uh, uh, het soms niet handig is... om altijd maar nieuw te bouwen. Dus een ambitie om verbeterd onderwijs te leggen leveren. Dat vertaalt zich nu vrijwel direct naar het bouwen van nieuwe scholen. Nieuwe school, ja. uh, vaak zijn er lokale uh, beginselen al aanwezig die we veel beter kunnen ondersteunen zonder een nieuwe school te gaan bouwen. Ja. Denk aan een lokale moela die ook kan lezen en schrijven. Uh, misschien is het handig om zijn moskeetje wat te verbeteren zodat die kinderen daar onderwijs kunnen uh, krijgen. Ja. Ja, dat Zo zijn heel, de legio ja. voorbeelden. Was ja, een voorbeeld staat? van een dorp met uh, van 3500 inwoners waar vijf scholen zijn gebouwd. Ja. Dus dan, ja, dan kom je wel heel er erg wereld. goed doen, maar het is wel iets te veel. Ja, en ook niet effectief. nee Maar hoe, hoe komt dat dan? Want dat kunnen wij met z'n drie hier bedenken. Dat vijf scholen voor 3500 inwoners een beetje veel is. Ja, slecht overleg, slechte coördinatie. En uh, de overweldigende behoefte om goed te doen. Die in zichzelf ontroerend is, vind ik. Hmm. En uh, ja, dan krijg je dat soort resultaten. Als je in korte tijd, als er veel politieke druk is en er is veel geld. Ja, dan kan dat gebeuren. Ja, ja. Um, Jan Willem... Um, Petersen, zou u daar zelf als architect willen werken in Hoeskan? Hoe was het eigenlijk om daar dat contact met de, met de lokale bevolking te hebben? Um, ja, enerzijds, het was fantastisch. Ik heb daar echt vrienden voor het leven gemaakt, zeg maar. Uh, dus ik, uh, ik ga ook graag weer terug. Um, maar Geef eens je... een voorbeeld van zo'n vriend... Uh, ja, mensen die uh, werkten in een, uh, voor de lo lokale gouverneur en in hoog aanstien stond uh, oude dorpsoudsten die mij in de meest ontoegankelijke plekken hebben geloodst. Uh, die het dus wel aandurfden met iemand die er redelijk Afghaans uitzag, mm -hmm. uh, Om die op sleeptouw te nemen in, uh, in toch behoorlijk gevaarlijke gebieden. Ja, want hoe gevaarlijk was het eigenlijk nog? Wat, uh, gebeurde, wat gebeurde er op dat vlak? De veiligheidssituatie in Ruskan is extreem fluïde. Er zijn echt periodes waar het uitstekend is. Maar vooral in de buitengebieden, de vergelegen districten, bijvoorbeeld Gizab... daar is de veiligheidssituatie over de overheidscontrole niet groot. Maar wat heb je daar zelf van meegemaakt? Uh, ja, heel simpelweg dat je bepaalde gebieden gewoon niet in kan. Dat de lokale bevolking zegt van dit, dit, is, dit is onverantwoord. Om Want daar uh, die... waarschuwen ze je dan wel voor? Ja, ja. ja, men heeft een hele grote erecode om uh, ook gasten zeg maar, in leven te houden. En daar was ik natuurlijk uitermate blij mee. Mm -hmm. En wat is dat dan voor onveiligheid? Want als je zegt, ja, uh, we zeggen altijd meteen als er iets fout gaat... Dat, dat is Taliban, maar uit dat wat je net beschreef... dat gebouw wat gesloopt werd, dat had daar dus niks mee te maken. Is dat dan wel Taliban? Nee, de... de... Eigenlijk is de, de, de, de Taliban zoals wij die zien als een ideologische oppositie eh, nauwelijks of niet aanwezig. Um, veel strijd, er is wel veel strijd, er wordt veel gevochten, uh, maar die, die, die komt steeds voort uit andere oorzaken. Uh, dat zijn drugsbelangen, dat zijn belangen wederopbouwgeld, dat zijn aanstellingen van belangrijke posities in Oerenskan die bevochten worden. Uh, dat gaat over land, dat gaat mm. over waterrechten. Mm. Uh, eigenlijk heel veel basale dingen die uh, veel zakelijk karakter hebben. Ja, de heer Staat, waarom moest er een uh, expositie van komen? Nou het is actueel denk ik uh, Het is bijzonder dat het nooit op dit level is geëvalueerd Wij hebben er als belastingbetaler heel veel geld in gestoken Het is raar dat er nooit is gekeken op dit level Van wat is er nou van terecht gekomen En een tweede heel belangrijke vind ik en Die noemde je zelf al in je inleiding Het lijkt wel alsof er een soort tendens is van Het is allemaal voor niks geweest Of mm. het, uh, wat we hebben meer kapot gemaakt en opgebouwd Ja en dat is pertinent niet waar en uh, ja, het is niet zo dat wij een goed show geven. Want we laten ook zien wat er niet goed gegaan is. Maar er zijn absoluut voorbeelden van goed gelukte projecten te vinden. En wij ja. hebben als klein landje met een klein legertje... daar veel tijd en geld en 25 mensenlevens in gestoken... om dat voor elkaar te krijgen. En ja, ik vind dat het wel gezegd mag worden. En uh, het Nationaal militair Museum is daar een goede plek voor. Ja, en uh, even kort tot slot. Uh, je hebt eerder een rapport aan uh, de toenmalige uh, chefstaf Middendorp uh, uh, gegeven. Is daar, is daar iets mee gebeurd? ja. Dus er zijn een aantal lessen in genoemd. Uh, nu ben ik in samenspraak met Defensie in Samenwerking uh, stappen aan het maken om die lessen ook te vertalen naar uh, echte concrete stappen voor toekomstige missies. Oké, okay, dus uh, niet alleen maar een expositie, maar ook echt concrete resultaten. Zo is het. Op het ministerie, op het hoogste niveau. Hartstikke mooi, geweldig project. Architect Jan-Willem Petersen, dankjewel. En Dirk Staat ook bedankt. Het is vijf voor twaalf. President Donald Trump is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Althans, daar leek het even op. Want toen het Nobelcomité navraag deed bij de voordrager, bleek deze van niets te weten. Goedenavond, VRT-correspondent Elisabeth Lano in Oslo. Goedenavond. Wat is hier aan de hand? Wel, wat er is gebeurd is dat er iemand de identiteit heeft gestolen van die voordrager en dus een valse nominatie heeft gedaan van de Amerikaanse president Donald Trump. En dat is eigenlijk al het tweede jaar op rij dat diezelfde voordrager zijn identiteit wordt gestolen Aha. om een uh, nominatie te doen van Trump. Oké, okay, en hoe, hoe uh, zijn ze daar achter gekomen bij dat Nobelcomité? Wel, het uh, Nobelinstituut checkt altijd of alle nominaties geldig zijn, of ze echt zijn. En uh, nu zijn ze er dus op uitgekomen dat zowel dit jaar als vorig jaar één uh, nominatie is vervalst. En hebben ze de politie gevraagd om daar een onderzoek naar te doen. Ja, ja. En uh, uh, dat Nobelcomité is altijd heel gesloten. Ook met name over die procedure hè, voor die Nobelprijs voor de Vrede. Um, waarom komen ze er nu mee naar buiten? Ja, zeker wel. Het is heel erg geheim. De wie genomineerd wordt, door wie en waarom personen worden geselecteerd... Al dan niet. Uh, dat wordt normaal gezien 50 jaar geheim gehouden. Ja. Maar nu, uh, de Noorse Openbare Omroep had, had het nieuws uitgebracht... dat er een valse nominatie bij zat. En dus uh, het Nobelinstituut heeft, uh, heeft de informatie bevestigd. Dus uh, ze okay. hebben eigenlijk hun eigen regel verbroken. Normaal gezien geven ze geen commentaar, maar nu dus wel. Ja, en, en er is dus iemand die uh, gerechtigd is om te nomineren. Daarvan is die identiteit gestolen. Wie, wie mogen er eigenlijk allemaal nomineren? Wel, dat is een hele lijst van mensen die met uh, politiek en geschiedenis en internationale betrekkingen werken. Daar zijn onder andere parlementsleden bij. Nederlandse parlementsleden kunnen mensen nomineren voor de Nobelprijs van de Vrede. Regeringsleden, Mark Rutte bijvoorbeeld, oh. staatshoofden kunnen Aha. dat ook doen. Sommige professoren die dus met, met net die velden werkte, uh, werken die ik daarnet noemde, uh, geschiedenis, politiek enzovoort. Voormalige winnaars van de Nobelprijs leden van het Nobelcomité zelf, maar bijvoorbeeld ook uh, mensen die bij het internationaal gerechtshof werken in Den Haag. Ah ja, en ik begrijp ook dat ze uh, de, de, de, het Nobelcomité nu de FBI of de Noorse politie de FBI ook heeft ingeschakeld. Dus uh, ze zoeken de dader in Amerika. Wel, dat zou je. Denken, ja. dus het is de Washington Post die dat nieuws bracht, dat de FBI om hulp is gevraagd. En, en dat is intussen bevestigd door de Noorse politie. Aha. En volgens één Noorse krant zijn ze dus op zoek naar een Amerikaan. Het is niet helemaal duidelijk of het dan over de voordrager gaat. Of over, over de vervalser, laten we nee. zeggen. De verdachte. Uh, maar dat nieuws is niet officieel bevestigd door de politie, nog door het Nobelinstituut. Nee. En hebben ze het IP-adres van het Witte Huis al gecheckt? Of misschien is het een Russische hiker? Ja, zou ook nog kunnen. Goed, daar komen ze misschien nog wel eens achter wie dit gedaan heeft. Hartelijk dank, Elisabeth Lano. Hopelijk wel. Graag gedaan. Elisabeth Lano was dat vanuit Oslo. Zometeen Nooit meer slapen met documentairemaker Klaas Bensen. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Simone Wijmans. En nu nog één keer Ronald Snijders, Erik Verwij en Bram Knol. Nou wel te rusten, tot nu echt tijd om te gaan. En wat ik nog wilde zeggen, doet een plakje weg en een halve pala.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 Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl. NTO Radio 1.